Balkenende moet er nu voor zorgen dat de geruchtenstroom stopt, vinden de twee coalitiepartijen. De Dalai Lama heeft bij zijn komende bezoek aan Washington geen ontmoeting met president Obama. De geestelijk leider van Tibet komt maandag voor vijf dagen naar de VS. Volgende maand ontvangt Obama de Chinese leider Hu Jintao, en hij wil de Chinezen niet voor het hoofd stoten. Volgens het Witte Huis heeft de Dalai Lama er begrip voor... dat de ontmoeting met Obama op dit moment niet doorgaat. Noord-Korea wil hervatting van het internationale overleg... over zijn kernwapenprogramma. Eerst moeten we een apart gesprek komen met de Verenigde Staten. Later komen Zuid-Korea, China, Japan en Rusland erbij... als het aan de Noord-Koreanen ligt. De staatsmedia hebben dat gemeld... bij het bezoek van de Chinese premier Wen Jiabao aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il... In dit jaar zette Noord-Korea het zeslandenoverleg stop. Amsterdam is gezakt op de ranglijst van aantrekkelijke zakensteden. Vorig jaar stond de stad op zes en nu op acht. Blijkt uit de jaarlijkse European Cities Monitor van een internationaal makelaarskantoor. Het weer plaatselijke misbank. Vanochtend eerst wat zon, maar later opnieuw regen. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal.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 Sky. Please tell us why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 Well, look about, look about, look about, look about, oh.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 Koren waren van 10 uur ochtends tot 10 uur 's avonds in de weer. Een, een groot aantal stijlen is verte, werd vertegenwoordigd in de protestantse kerk, zowel gospel, pop, shanty, maar ook bijvoorbeeld een vijf koor of kleinere a cappella koordjes. Um, nou, ontzettend veel mensen hadden deze korendag bezocht en het uh, ja, het, het leuke van van dit korenfestival was dat er een speciaal thema aan was toegevoegd en het thema was musical. En dat betekent dus veel show en vooral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 Vierde nummer af, Je Moet die bal op volgeven? Komt die ook? Maar dan is de close hem nog kan raken. Dan moet Gijs Paul geven. Moet de assistentie geven. Goed, die ook goed. Maar het wou water snel die, die bal kan op. Ik wou hem snel. Het weer uh, aan de rechterkant op het veld. Via het kuit. Maar het is de nummer 7. Uh, Jasper Voelman die er tussen kan komen. En zullen, Dan gaat die bal zo over de zijlijn heen. Uh, hier ter hoogte van de middenlijn. Ik kan hem dan een in ingooi uh, gaan, uh, gaan nemen. Uh, het is een veld wat uh, ja, een beetje hobbelig een beetje droog is. En waar de wind eigenlijk zwarts op dus dan moet je gewoon rekening houden met het voetballen. In ieder geval geen no-middel nou. Snel Ik kan je actie maken. Laat het Snel kan geen actie maken. Maar hij mag door. dan mag nog een keer actie maken. En dan wordt er overtreding gemaakt op Wouter Snel door de uh, nummer 5. Bart Witteman laat die bal liggen. En dat betekent dat de uh, Jan Poel, achter van achteren vooruit komt om die bal te gaan nemen. Die zal hem gaan, uh, gaan trappen. Zal hij hem lang nemen of neemt hij kort? neemt het kort, nee, de kort of alle korte. Alle korte heeft niet voor. Ze moet er actie gemaakt. Ze doet dit dan heel goed. Ga nu naar voren. Moet hij gaan schieten. Laat we dan door naar Tim Weer. Toon Weer. Kan hij erbij komen? Nee, die had even meer actie moeten maken. Want dan had het gevaarlijk kunnen worden. Maar in de derde minuut was er al een kans voor. Wouter Snel. Die kon er net niet bij komen. En daarom ging die bal langs de verkeerde kant van de paal. En op dit moment kan de doelman van Allianz Remon Rimmel die bal oppakken. Gaat kijken wie die een, of die één kan de andere kant rustig aan Waar kan ik op kijken? Dus uh, nog steeds uh, te wapperen van kom maar. En dan komt die bal dan lang. En diep richting de spitsen. De Allianz bal met twee spitsen. Diep gespeeld. Twee lange jongens. Die moeten doorkomen op elkaar. Ring de bal op het middenveld. Maar de spaai die er goed tussen komt. Maar dan wordt er overtreding gemaakt. En dat betekent dat er een vrij komt uh, voor Allianz. De hoofde van de middencirkel. Die gaan we nog even meenemen. Kijk wat vaker oplevert. Meteen wordt die kort genomen op Joris Ras te voelen. Jasp voel. voelen plaats hem terug in de verdediging van Alliance. Snoek. Snoeks. Snoek. Snoeks. Probeert dan weer een spits te bereiken. En is de die bal, de kant totaal geen klaar. En dat betekent was. Terwijl ze rustig die bal kunnen oppakken en dat we dit net begonnen zijn met die wedstrijden. uiteraard nog 0 tegen 0.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 ja, uh, altijd nieuwe reacties zijn welkom, leuk. Nou ja, goed, uh, mensen die weten dus, uh, ze, ze kunnen dan ook een informatieboekje krijgen bij de, uh, bij de centrale punt, geloof ik, hè? gemeenschaphuis. Ja, bij de gemeenschaphuis, maar ook bij mij liggen van die boekjes, van de routes en ook een katholicus met uh, meer informatie over mijn werk. Dus alles ligt klaar, hapje, drankje. <lacht> Dankjewel. Hartelijk bedankt. <lacht> We'll be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 Tegenover de nummer 5, Bart van Winterland. Deed het prima. Gooi er hem schitterend in één keer voor. Maar Jeroen Zedik kon er net niet helemaal bij komen. Die kreeg de bal iets te hoog En daarom komt hij hem uh, ja, over het doel heen. Dus we hebben geprobeerd te doen weer een aanval op te zetten. Maar het is Allianz die tussen komt. Dus aan uh, die een weg kan kopen. En deze terberen die die bal goed kan oppakken. Plaat hem door naar Kuijs. Kuit aan de rechterkant. Plaat hem meteen een hakje door naar Woutersnel. Die kan er niet bij komen. En dan moet Allianz die bal uh, over de zijlijnen heen trappen. En dat betekent dat hij die aan een voet van, uh, van Allianz. Door uh, over de zijlijnen heen gaat. En dan komt er een ingooooooid De hoogte van de hoekvlag helemaal achterin. En dat betekent gewoon dat die alliantie die ook nog uh, die ingooi kan uh, gaan nemen. Even kijken wat eruit gekomen We moeten kijken waar hij heen kan zetten. We moeten nou proberen druk te zetten op het doel van Allianz. Alliance. Probeer Probeert meer uh, aanval uh, te zoeken. Komt die bal van de Alliance. En zal de niet goed tussen. Aan de, korre, die, op, aan de korre, die neemt de bal. Plaatsen dan richting kuit. Kuit heeft hij wel nog deze voeten. Plaatsen terug naar Tim Joe. Tim John. hele mooie Pasen hier rond de dikke. Kan hij rond de dikke erbij komen? Nee, die kan er wel bij komen. Moet het dan weer voorgeven. En is het kuit. Kuit moet kappen en draaien. Moet er nog een keertje. Dat weer dat te schieten. En die is te zacht dat het gevaar of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 The no. Uit de regio, jouw keuze. Vier Femsart voort. Luister naar jouw keuze. out